Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD en PVDA kunnen heel goed samen een kabinet vormen... zonder andere partijen, zei VVD-prominent Semius in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem is het geen bezwaar dat de combinatie... in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Hij denkt niet dat de Eerste Kamer partijpolitiek gaat bedrijven. VVD-leider en premier Rutte zei eerder dat samenwerking... tussen alleen de PVDA en VVD heel moeilijk wordt... vanwege het gebrek aan steun in de Eerste Kamer. Winsemius en PvdA-burgemeester Paul de Pla, die ook te gast was in Buitenhof... noemden het wel van groot belang dat er een helder regeerakkoord komt... zonder slappe compromissen. De autoriteiten in Afghanistan zeggen dat er acht vrouwen en meisjes... zijn omgekomen bij een luchtaanval van de NAVO. Burgers zouden lijken naar het kantoor hebben gebracht... van de provinciebestuurder in Lakman in het oosten van Afghanistan. Een woordvoerder van het provinciebestuur zegt dat zeven vrouwen en meisjes... gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De NAVO onderzoekt het incident, maar zegt dat uit de eerste rapporten blijkt dat er alleen opstandelingen om het leven zijn gekomen bij de luchtaanval. Iran zal niets heel laten van Israël als het land militaire actie onderneemt tegen Irans nucleaire programma. Dat zegt een van de leiders van de revolutionaire garde, de elite eenheid van het leger. Een tegenaanval van Iran zal volgens de generaal beginnen bij de grens van Israël met Gaza en Libanon, omdat Iran nauwe banden heeft met de militanten in dat grensgebied. Het is de Nederlandse tennissers niet gelukt een plaats te veroveren in de wereldgroep van de Davis Cup. Robin Haase verloor in het beslissende duel tegen Zwitserland in drie sets van de nummer één van de wereld, Roger Federer. Daardoor staat het, met nog één wedstrijd te spelen, 3-1 voor de Zwitsers. Het weer, wolkenvelden, maar vooral in het zuidoosten ook zon. In het westen en noordwesten lokaal een bui, middagtemperatuur 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Morgen overwegend bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten veelal droog en zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Op de hoofdrijbaan bij knoop Lunetten 2 kilometer door werkzaamheden. Daar is maar één reis ook open. En op de N65 Tilburg richting Den Bos. Daar staat tussen Helvoort en Knopend Vught 4 kilometer. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant.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 we zitten mutje vol tot zes uur met onder meer vier voetbalwedstrijden. Viermaal in de eredivisie. Begonnen om half één in Almelo. Herakles tegen Nakbreda. Henk Henkok. We moeten nog een kleine vertierde voetballen in Almelo De stand is 1-0 in het voordeel van NRC door de doepen van Schalk in de eerste helft. En die hele tijd voetbalt Heracles gewoon tegen die achterstand aan. Het heeft de kansen gekregen. Everton van dichtbij, Bruns van dichtbij. Een vrije schop van overtoom op de lat. En ook Kwanza had moeten scoren voor Heracles. Maar er staat gewoon 1-0 voor NAC. De andere wedstrijden zijn om half drie. FC Utrecht tegen PSV en AZ tegen Rode JC. En om half vijf ook nog FC Groningen tegen Vitesse. En om de Europese titel, de finale, de verwachte finale... Nederland, Italië en die houtkampen. 29 keer achter elkaar al de finale, dus het zat er wel een beetje in. Het gaat uh, niet goed met Nederland, het kwam wel 1-0 voor in de eerste uh, slagbeurt... maar nu 2-1 achter en nog meer problemen... want het eerste en derde honk bezet voor de Italianen en maar één man uit. En verder kijken we natuurlijk naar de MotoGP, de grote motoren in San Marino... die gaan om twee uur zijn, dus net van start gegaan. amsterdam Pinoké opening van de hockeycompetitie, WK-ploegentijdrit... de mannen komen nog in actie, de ploegen dus in Valkenburg... en we kijken terug op de nederlaag van het Nederlands tennisteam... Mark Brasser gaat ons straks bijpraten over de partij van Hazen tegen Federer. Henko eindelijk de maken voor Herakles. Een doel van zeer nabij van overkoming Hij dacht zelf even naar buitenspel, maar de vlag van de grens ging niet omhoog. En dat is allemaal beslissen. En ook geen fruit gehoord. Het regende kansen werk ik in de tweede helft voor Herakles. Maar de meest opgelegde kansen wisten ze niet te benutten. Ten rouwelaar hoeft niet de doel van NEC niet eens een glansrol te vervullen. Maar het was gewoon Heracles wat kans op kans mist. Ik heb het dan over Drums, ik heb het over Kwanza, ik heb het over Everton. En noem ze allemaal op, die voorhoede van Heracles. Kans op kans hebben gemist. Maar eindelijk is het dan toch Overtoon die eerst met een vrije schop de, al de lat heeft geraakt. Die van zeer nabij binnen de vijf meter van dichtbij dus die bal achter ten Raola schoof. Heel koos hij de verste hoek uit en zo staat het in elk geval 1 tegen 1. Ja en als deze stand op het scorebord blijft staan dan zijn beide partijen... dan hebben ze nog geen enkele overwinning geboekt in deze competitie. Laten we gaan kijken wat er gebeurt op het veld. Het is een vrije schop voor NRC. 15-20 meter over de middenlijn. NRC wordt voortdurend die 1-0 voorsprong verkregen in de eerste helft door de doek van Van Schalk. Op een paas trouwens die begon bij Looms die vandaag zijn tweede... De Divisie wedstrijd speelt. En die jarenlang voor Herakles heeft gespeeld. Paas van Lons ging naar Hadouier. Hadouier zette vanaf de linkerkant voor. En toen zag je op de as van het veld zag hij schalk inlopen. En nog van buiten het 16 meter gebied schoot hij de bal... dus achter de keeper van Herakles Pasveer. Bal in het 16 meter gebied beland. vrije schop van Nacee Wordt in eerste instantie uitverdelen. Maar die kan nog eens een keer in de goal worden gezet. Het is Schalk. Schalk zet die bal voor. Dan moet Pasveer opletten. Een bal die naar de verste hoek gaat. En die wordt geplukt door Pasveer. Het is 1. En we moeten nog spelen en kijk even naar het scorebord. Nog een minuut of acht. Is het een rompsalige inning voor de Nederlandse Hongballers tegen Italië, Andy? Ja, zeker. Want uh, Italië heeft al twee keer gescoord. En nu drie honken bezet. Uh, Pitcherwissel Sharon Martis, die begon. Een ex Major Leagueer, Speelt nu uh, in de, uh, uh, iets onder de Major League bij de Minnesota Twins. Hij wordt vervangen door Juan Carlos Subadan. Speler van de Kansas City Royals organisatie. Maar drie honken bezet. In de derde slagbeurt staat 2-1 voor Italië. Drie honken bezet voor Italië. En een zeer ervaren slagman voor de Azzurri in het slagperk, namelijk Mario Chiarini. Een speler die al tien jaar in het nationale team van Italië speelt. En hij moet het dan maar gaan doen voor de Italianen. Liever niet natuurlijk, want Nederland wil de Europese titel terughalen. Die twee jaar geleden aan de Italianen moet worden gegeven. Maar de pitch is niet goed. Twee wijd. Drie honken bezet. En die Soberan moet er dus even inkomen. Is uh, koud. Nou koud, hij heeft wel wat ingegooid. Maar uit de boelperk Gekomen en eigenlijk veel te vroeg in de wedstrijd in de derde inning. Nederland kwam in de eerste inning op voorsprong, Goede twee hongslag van Stacia. Werd uh, door uh, Sams over de thuisplaat geslagen. Maar daarna stokte het even. En is het nu in die derde inning een uitstekende inning voor de Italianen. En het kan alleen nog maar beter worden. Want drie wijd kaal. En dan zal uh, Chiarini die uh, ervaren rechtsvelder. Spelend bij Rimini in Italië. Al drie keer kampioen van Italië geweest. Zal uh, een balletje laten lopen. En dan uh, worden de problemen alleen maar groter. ...groter en groter voor Nederland. Want aanvallend heeft men weinig uh, in te brengen vooralsnog... ...op het werpen van John Mariotti. En de naam zegt het al, dat is uh, geen echte Italiaan. Alhoewel, echt, wat is echt. Maar hij uh, woont en uh, leeft in Canada en uh, speelt voor de Quebec Capitals. De volgende pitch was een slagbal. Drie wijd, één slag, drie honken bezet. En eens kijken of uh, Soberan... Juan Carlos kan ook een tweede slagbal kan gooien. Daar komt die pitch. En die wordt geraakt. Gaat richting de korte stop. Moet er een dubbel spel gaan komen? Komt er niet of wel? Ja, nee. Schijnt staat er geeft hem in op het eerste hoek. Ik denk dat het heel close was. In ieder geval een punt voor de Italianen. Via Granato. En twee man uit. Maar het uh, probleem blijft er nog altijd. En de voorsprong voor de Italianen is groter geworden. Het staat 3-1 in de tweede helft van de derde inning. Bij Italië tegen Nederland. Terwijl Italië leidt tegen Nederland. We gaan het hebben over tennis, Nederland, Zwitserland. Gisteren wonnen we de dubbel, dus hadden we nog een kansje. Maar vanochtend speelde Roger Federer, Mark Brasser. Mag ik het zo samenvatten, de wedstrijd? Ja, zo mag je het <laughs> samenvatten, Tom. Ja, dat, die speelde inderdaad. en Die speelde niet tegen, maar bij vlagen met uh, Robin Hazen. Ja, een vrij eenzijdig uh, duel was dat Hazen. Uh, matige start werd meteen gebroken in, in, in de tweede game. En kreeg wel zijn, zijn kansen in die eerste set om, om terug te breken meteen in de game daarna. Maar ja, dan zie je, en we hebben het echt al zo vaak gezegd, dat, dat, dat het een cliché is. Maar ja, clichés zijn wel meestal waar. He, op dat breakpoint slaat Federer dan een ace. En, en, en dan redt hij zich eh, zeg maar uit de, de problemen. Voor zover hij daar echt in de problemen is. Een paar games later eh, bij een stand van 3-1. Hazen eh, krijgt weer drie breakpoints. Eh, Federer 0-40 achter op eigen service. Ja, en wat doet hij? Slaat vervolgens drie keer een goede eerste serve. Waarbij hij bijna direct dat, dat punt binnenhaalt. En Hazen dus weer geen mogelijkheid geeft om te breken. Ja, en daarna breekt hij dan meteen Hazen voor de tweede keer. In 21 minuutjes was de eerste set gespeeld. 6-1 in het voordeel van Federer. Hazen eh, niet sterk in die eerste set, vrij matig. Dat zette zich een beetje door in die tweede set, begin van de tweede set. Hazen stond daar te serveren bij een stand van 1-1. Kwam 40-0 voor op eigen service. Had die game daar binnen moeten halen. Maar hij werd daar gebroken. Frustraties bij de Nederlanders. Met eerst zijn racket al uh, keihard op de baan. Liep vervolgens naar uh, de stoel. Ging daarnaast Jan Siemering zitten. Totaal gefrustreerd. Pakte nog een racket uit zijn tas. En uh, sloeg dat, uh, dat racket. Uh, nou, uh, Filistijnen was het niet. Maar wel stuk op de grond. Totaal gefrustreerd over ja, dat, dat het niet ging. Dat het niet lekker liep. Maar eigenlijk vanaf dat moment kwam hij wel... Ja, wat, wat, wat terug in de wedstrijd. Uh, misschien was dat een beetje een wake-up call voor hem. Moest hij zichzelf eventjes uh, even tot de orde roepen. Misschien even die, die woede eruit. Over, over dat matige spel in die eerste uh, set. En het begin van die tweede set. Ja, en toen maakte hij er in set 2. En ook in set 3 maakte hij er nog wel een, een, een wedstrijd van. Maar het, het kwaliteitsverschil was gewoon te groot. En je moet constateren na deze drie sets. Dat, dat Robin Haas het gewoon Federer eigenlijk in de hele partij niet echt moeilijk heeft kunnen maken. Hij heeft de Zwitser niet echt onder druk kunnen zetten. Hij heeft hem niet echt kunnen, kunnen testen. En, en, en ja, daardoor was het een, een, een kansloos verhaal voor Robin Hazen. Je weet natuurlijk van tevoren, het is ook geen schande dat hij verliest. Je weet van tevoren dat hij, dat hij het moeilijk gaat krijgen. De nummer 1 van Nederland, zo rond plaats 50. Hè, tegen de beste tennisser van de wereld. Het is geen schande nogmaals dat hij verliest. Alleen je hoopt gewoon dat hij er dichter tegenaan zit. Zoals we bijvoorbeeld zagen afgelopen zomer op Wimbledon. Toen hij tegen Juan Martín de Potro speelde, Robin Hazen. Ook een wereldtopper. Nou ja, op gras en niveleert het spel natuurlijk wel wat. Dus daar zijn de verschillen wel vaak. Wat kleiner. Maar toen zat hij er goed bij. Zat hij er dicht t, t, tegenaan. Speelde die vier goede sets. Verloor hij uiteindelijk net aan. Ja. En dan hoop je dat hij ook op het Gravel hier in Amsterdam zo'n wedstrijd uh, en, en neer kan leggen op het Gravel. Dat hij, dat hij het Federer inderdaad moeilijk kan maken. Dat hij in die sets kan blijven. Dat het spannend is tot het einde van de sets. Maar ja, dat was eigenlijk in, in niet set het geval. en Dus moet je constateren dat, dat Zwitserland zoals verwacht een maatje te groot was voor, uh, voor Nederland. En, en Roger Federer ja, toch vele maatjes te groot was voor eerst Timo de Bakker op de vrij. En nu Robin Haase op de zondag. Het is jammer, we hadden een slechte loting voor deze promotiewedstrijd naar de wereldgroep. Het had ook heel anders gekund. Waar we hadden bijvoorbeeld Zweden kunnen treffen of zo. Ja, We troffen de sterkste die we konden treffen, Zwitserland. Iedereen ging ervan uit dat het na twee dagen wel beslist zou zijn dat we met 3-0 zouden verliezen. Nou goed, Je zei het net al, Tom, die dubbel, dat dubbel van gisteren... waarin Haase fantastisch speelde met Jean-Julien Royer, wonnen van Wawrinka en Federer. Dat gaf de burger toch wel wat moed, maar ja, het heeft niet zo mogen zijn. Nederland zoals verwacht verloren met uh, 3-1. Nu nog de laatste partij. Timo de Bakker niet tegen Wawrinka maar tegen Marco Ciudinelli. De reserve zeg maar bij de Zwitsers. Hij gaat spelen de laatste partij. Dit gaat helemaal nergens meer om. 3-1 voor Zwitserland. Uh, Zwitserland is terug naar de wereldgroep. Nederland mag het volgend jaar opnieuw proberen in de Europees Afrikaanse groep. Dankjewel uh, Mark. Wij gaan meteen door naar Hans van Lozenoord. De MotoGP van San Marino. De dertiende van het seizoen. Te laat begonnen. Waarom uh, Hans? Ja, te laat begonnen omdat de motor van Karel Abraham, de Tsjechische rijder, midden op het startveld was afgeslagen. Dan gaan meteen de gele vlaggen aan de zijkant van het startveld, ja, die worden uitgestoken ten teken van gevaar. Die man die staat daar middenin en als de motoren die daarachter staan, één of twee rijen daarachter, die komen al met ongelofelijke snelheid meteen na de start voorbij dat punt. Met het gevaar natuurlijk dat ze bovenop op Abraham knallen. Dus die start afgebroken, daarna volgt een herstart, maar er zijn problemen toen meteen ontstaan bij de motorfiets van Dani Pedroza, de man die tweede staat in het tussenstand voor het wereldkampioenschap. De laatste twee Grand Prix had gewonnen en van pole position zou mogen uh, starten. Ik zeg zou mogen, want hij had problemen met de motor. Dus in die opwarmronde moest hij voor die tweede start helemaal achteraan sluiten. En alsof dat dan niet genoeg was, in de eerste ronde wordt Pedroza aangetikt door zijn landgenoot Hector Barbara. beide vliegen onderuit. En daarmee een stuk spanning weg. In ieder geval uit de wedstrijd. Maar ook in ieder geval uit de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Want Jorge Lorenzo kan nu verder gaan uitlopen. De rivaal van Pedroza. Lorenzo. Op dit moment aan de leiding. En op de tweede plaats, tot groot genoegen van al die Italiaanse toeschouwers... Valentino Rossi met de Ducati. Hij verdedigt op dit moment zijn tweede plek ten opzichte van uh, Stefan Badel... die er vlak achter zit, Dovizioso en Kel Crutchlow... de vaste podiumklanten, zeg maar, voor de derde plaats. Dus Rossi rijdt voor wat hij waard is... voor de allerlaatste keer op Ducati voor eigen publiek. En Lorenzo, hij gaat aan de leiding met een voorsprong van anderhalve seconde. Heracles en Nak, allebei op weg naar hun derde punt, Henk Kok. Ja, dat zou, dat zou best eens kunnen, want het is nog één tegen één. En Twierik van uh, Heracles gaat nu een vrije schop nemen. Aan de rechterkant van het veld een meter of tien over de middenlijn. Heel goed naar Koerijen. Koerijen die goed is ingevallen in die tweede helft. Men kan misschien door hard aanleggen voor een schot En dat doet hij ook. Maar ook een goede redding van Ter een schot van Duarte. Net van buiten het strafschopgebied. Hij ging recht op het Rouwlaar af. Maar het was een hard schot en die moest hem toch even wegboksen onder de lat. Duarte gaat aan de rechterkant ook de vrije schop gaan nemen. En het is NRC geweest wat wel een voorsprong heeft genomen in deze wedstrijd. Maar daar voortdurend nog heeft geteerd. De Vrije schop wordt genomen, weer weggebokst op de doellijn door ten Rauwlaar. En dan wordt hij eindelijk weggewerkt door Lasnik. Maar dan kan, Brunzi, kan de bal weer onderscheppen voor Heerwerktes. Nog steeds op de helft van NRC. Dan komt Koerijen er nog eens een keertje tussen. Koerijen gaat weer naar de achterlijn. De bal moet voorgezet worden. Hij gaat de duel aan. En net buiten het 16 meter gebied wordt er dan een overtreding begaan door de invaller Leugers. En dan krijgt ook nog eens een keer, omdat die bal wordt weggeschopt, krijgt een speler van NEC nog eens een keer een gele kaart. Daar is de invaller nog maar net binnen de lijnen safety. Een vrije schop dus voor Heracles. Net buiten het 16 meter gebied aan de, aan de rechterkant, de meter of vier, vijf van de doellijn. Dan weet je de positie helemaal nauwkeurig, gps systeem. Duarte gaat die vrije schop nemen en alles wat ongeveer Heracles en NAC hier staat in het 16 meter gebied. Veel kansen. En mogelijkheden heeft Heracles in de tweede helft gehad. De eerste helft was vlak. De tweede helft was leuk. Met veel doelpogingen van Heracles. Maar te veel opgelegde kansen onbenut gelaten. En nog steeds moet die vrije schop worden genomen. Het is Kuzebujuk, de scheidsrechter, die gebaat dat de muurtje nog wat meer op afstand moet staan. Nou, Het staat nu ook op 5, 6 meter. En verder doet hij helemaal niks. Er was in de tweede helft ook wat discussies over een wel of geen strafschop, Maar Kuzebujuk wuifde ze allemaal weg. De vrije schop wordt nu genomen. Duarte die schiet die bal tegen Lasnik aan in een tweemansmuur. Dat had hij beter moeten doen nog in het 16 meter gebied blijft hij hangen. Nog een doelpunt. Ja, een doelpunt. Ja, wel zegt. Het is, dacht ik, echt. Die de bal van zeer nabij binnen schiet. Jongen, jongen, jongen, En dan komt Herakles nog heel goed weg. Het stadion staat op zijn koppen. Everton die in de eerste helft een dorp van een kans. miste. Van Zeer nabij kopt hij de bal toen tegen de borst van Terroula aan. En zo gaat NSC toch nog naar huis met waarschijnlijk nul punten. En dat in de week dat het 10-jarig bestaan van NSC wordt gevierd. Nog geen enkele overwinning voor NSC. En wat moeten we nog spelen? Misschien één minuut, misschien nog twee minuten. En zo komt Herakles waarschijnlijk. We er nog heel goed weg door de doelpunt van Everton. Ik denk dat er nog ongeveer een minuutje, anderhalf moet wordt worden gespeeld. En dan moet NRC nog een hele prestatie leveren. Wil ze nu nog alsnog een gelijkspel uit het vuur slepen. Herenbless NRC, nu 2-1. Even snel naar Andy Houtkamp naar de EK Hongbal Nederland-Italië. 3-2 geworden. Een enorme uithaal van Quinten de Cuba. Speler van Corindon Kinneheim zorgde ervoor, helaas zonder honkel bezet... maar wel een homerun dat Nederland terugkomt in de wedstrijd. 3-2. Prachtige homerun van de Cuba in de eerste helft van de vierde inning. 3-2. Italië leidt. We nou, gaan weer snel terug naar Henk Kok. 2-1. Alsnog een winnaar dus, Henk. Ja, alsnog een winnaar. En voetbal is toch een wonderlijk mooi spelletje. Dan zit altijd vol verrassing. En zegt nooit dat een wedstrijd is gespeeld. Dat heb je gelukkig dit keer ook niet gezegd. Maar Herenkles staat inderdaad met 2-1 voor. En dat zou de eerste overwinning van Herenkles betekenen. De voorgaande wedstrijden vaak één helft goed en één helft uh, slecht. Nou, nu was die tweede helft heel behoorlijk. Zoals ook tegen Feyenoord het geval was. Maar toen moesten ze nog een nederlaag slikken. Bas neemt de doelschop. Die gaat, jawel, het eindsignaal... Heeft... Gebroken. U hoort het ongetwijfeld aan het gejuich. Heracles heeft deze wedstrijd zeer moeizaam gewonnen. En dat is dan gebeurd met de cijfers 2-1. Nak heeft lang voorgestaan. Heeft om de verdediging. Dat was ook de strategie. Het gaf Heracles ook de kans om veel aanvallen op te zetten. Heracles miste aanvankelijk vele kansen en mogelijkheden. Maar uiteindelijk gaat het toch winst strijken 2-1 Heracles tegen Nak. De Eredivisie. En dan de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in Tilburg bij Willem II ter FC Twente. Het werd 2-6 bij de rust stond op 0-2 door goals van Gutierrez en Castaños. Na de rust 0-3 Schilder, 1-3 Huscher, 1-4 Schilder, 1-5 Jansen, 2-5 Loemoe en 2-6 Haastroep in eigen doel. Voor Twente trainer Steve McLaren was het just a day at the office. Uh, job done. Well, we said before the game. If we do our jobs, do our jobs well with the ball without. We, uh, we expect to win the game and that's what the players did. They did their job.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 met Rustisch lijkt mij, zei dus de trainer van Willem II. We gaan naar Ajax, RKC 2-0, Rust 0-0, Schöne 1-0, Lukoki 2-0. Ajax won dus weliswaar met 2-0, maar het team van trainer Frank de Boer liet, eerlijk is eerlijk, geen enkele moment hoogstaand voetbal zien. Ja, ik had liever voor 51.000 toeschouwers ongeveer meer goals willen zien, misschien wel meer spektakels. Maar daar heb je twee teams voor nodig en...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 Heel blij om terug te zijn. Feyenoord tegen Pek Zwolle weer 2-0. Bij de Rusland nog 0-0. 1-0 Broers in eigen doel. En 2-0 Immers uit een penalty. Lange tijd bleef het dus 0-0. Feyenoord had een eigen doelpunt van Broers nodig om de wedstrijd open te breken. De reactie van Zwolle trainer Art Langeleg. Ja, het is natuurlijk een heel vervelend moment. Omdat je in de Russias zegt van nou we spelen 0-0. We hebben... Uh... Een redelijk spelaandeel. aandeel. Uh, laatste kwartier voor rust eigenlijk niet meer een problemen. Zelfde grootste kans. Nou, je weet dat als je hier lang 0-0 staat... dat de tegenstander iets moet gaan forceren. Die zullen toch iets verder naar voren moeten spelen. En dan krijgen wij misschien wel de kans om... Nou, dat verhaal dat, uh, hield de 20 seconden stand want toen uh, lag hij binnen. Maar eerlijk is eerlijk, daarna hebben wij uh, denk ik, 20 minuten tot aan de 2-0... Uh, ja, de tegenstander uh, proberen onder druk te zetten. Nou, dat lukte, uh, zelfs met een hele goede kans en zeker met constant balbezit. Nou, Na de 2-0 was het natuurlijk gelopen. Ronald Koeman moest lang wachten tot zijn Feyenoord... de juiste wedstrijdinstelling had gevonden. Maar daarna kwam alles toch nog goed voor zijn ploeg. Ja, dat klopt. Was het was in het begin moeilijk. Uh, eigenlijk had Zwolle de overhand, was meer in balbezit... Ja, en later werd het beter, want toen kregen we wel de overhand in de wedstrijd. Toen uh, vond ik ook dat ze toen ook één of twee goals hadden moeten maken. En uh, toen kwamen we wel beter in ons spel, dat klopt. Heerenveen, ADO Den Haag 1-3. Bij de rust was het al 0-3 via Poupon, Tornstra en Sherry. Gouwen Leeuw deed nog iets terug voor de Friese. Een bijzonderheid was dat Meijers twee keer geel kreeg... in de 70e minuut van ADO Den Haag dus, dus rood. En het duel ook enige tijd stil lag... omdat ADO-speler Supucepa met een nekbraas... uiteindelijk van het veld werd gedragen. Zag er ernstig uit, maar na eerste onderzoek... bleek er gelukkig niet veel aan de hand. Hij kon zelfs met de bus mee terug naar Den Haag. En ADO-trainer Maurice Stijn wist wel waarom zijn ploeg... want die was dat ook blij in die bus... voor het in Friesland wist te winnen. Ik denk dat wij de Heerenveen tot fouten dwingen... door onze manier van voetballen. Ik denk dat we hartstikke goed begonnen aan de wedstrijd. agressief naar voren op het juiste moment... Op ja, het moment dat wij de bal veroveren, euh, dan wil ik dat mijn ploeg gewoon gaat voetballen. En dat hebben we gedaan. We hebben ook vanuit achteruit elke keer de opbouw gezorgd. Mensen overgeslagen. Middenvelders die op het juiste moment in de diepte liepen. Nou, het plan wat we van tevoren hadden, dat is uitgekomen. En dan, euh, ja, dan prijs je gelukkig als coach dat ook de bepalende spelers op dat moment die vorm zijn. Dus dat, euh, dat was hartstikke fijn om te zien. En dan Heerenveen. Tja, Heerenveen. De gezichten staan langzamerhand op onweer. Want Marco van Basten, nieuwe trainer, heeft dit seizoen namelijk nog steeds niet weten te winnen.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 Dat deed ons een beetje ja, dat deed ons pijn en, en daar raakten we een beetje van slag van. En goed, uh, daarna hebben we nog uh, zat mogelijkheden gehad. En, en Zij hebben zelfs met tien man gespeeld, dus er zat nog zoveel meer in. En Dat was jammer. En zij hebben met tien man gespeeld en er was nog een merkwaardig moment... dat Heerenveendag met tien te komen staan. Zomer trok een doorgebroken speler, kreeg rood. Uh, Ado misschien zelfs wel een strafschop, maar de hele situatie werd uiteindelijk teruggedraaid. Uh, vraagt om een verklaring van scheidsrechter Ketting.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 ben ik achteraf wel tevreden met de punten. Dat is een beetje overmoedig, hè? Een van die aanvallers was trouwens Noel voor. Hij viel dus in. Hij zorgde met twee doelpunten... voor het punt voor VVV. De Nigeriaanse aanvaller was ook blij met zijn doelpunten. Every player would like to start, you know. But uh, uh, it's not good for me when I start... and I didn't make goal, you know. If uh, I could be coming like this, I'm making my goals. I would be happy that I played the whole game. I didn't make goals. No voor. Hij valt liever in en scoort dan in plaats van dat hij in de basis begint en niet scoort. Dat is de waarheid als een... ja. En EC liet zich de kaas van het brood eten. 2-0 voor en dan toch nog gelijk spelen. De reactie van trainer Alex Pastoor. Nou, voor de slotfase geldt dat wel. De slotfase hebben we... Ja, veel, zo niet alle kaas van het brood laten eten. En... Uh,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 gaan ja, we naar de stand. Twente heeft een prachtige reeks. Vijf gespeeld, vijftien punten. Ajax heeft er elf uit vijf. Maar Vitesse heeft er tien uit vier. Feyenoord heeft er dan weer tien uit vijf. En PSV heeft er negen uit vier. Die gaan allemaal nog spelen. Onderin, Heracles gaat dus weg daardoor die 2 0 overwinning tegen NAC. En NAC blijft op twee punten staan, net als VVV Pekzwolle. En onderaan de lijst, 18e Willem II met twee punten. Ja, ja, ja. Het uh, programma Net begonnen. FC Utrecht, PSV en AZ tegen Rode JC. En straks om half vijf. Hebben we nog FC Groningen tegen Vitesse. Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna twee minuten over half drie de hoogste, punt, de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws Liesel, Thomas. VVD-prominent Winssemius denkt dat een kabinet van alleen VVD en PVDA mogelijk is, ook al hebben de partijen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hij verwacht niet dat de Eerste Kamer partijpolitiek gaat bedrijven, zo zei hij in Buitenhof. VVD-leider en premier Rutte zei eerder dat samenwerking tussen alleen de VVD en de PVDA heel moeilijk wordt vanwege het gebrek aan steun in de Eerste Kamer. De autoriteiten in Afghanistan zeggen dat er acht vrouwen en meisjes zijn omgekomen bij een luchtaanval van de NAVO. Burgers zouden de lijken naar het kantoor hebben gebracht van de provinciebestuurder in Lakman in het oosten van Afghanistan. De NAVO onderzoekt het incident, maar zegt dat uit de eerste rapporten blijkt dat er alleen opstandelingen zijn gedood.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 En wij beginnen het rondje langs de velden in Utrecht. FC Utrecht tegen PSV, Frank Wilaard. Twee minuten onderweg, het is nog 0-0 PSV. In dezelfde opstelling als twee weken geleden tegen AZ. Die wedstrijd werd met 5-1 gewonnen. En bij Utrecht kan Assade niet spelen, dus daar moest al een andere voor in de plaats komen. Dat is Tommy Oor geworden, links op het middenveld. En Utrecht speelt met twee spitsen voorin, met Gerndt. En met Van der Gunnen een viermans middenveld in een ruit, zoals dat dan zo mooi heet. Dan heeft u daar in ieder geval een compleet beeld van. En natuurlijk bij PSV in de punt van de aanval dus Matas met Toyvonen daarachter. En Lens de gevierde man van Hongarije uit bij PSV. In de basis dus ook aan de rechterkant. Utrecht begonnen met een aardige aanval in de eerste minuut. Maar Bultuis kreeg de bal niet lekker voor. Nu Wuitens die probeert de bal achter de defensie van PSV te leggen. Maar daar zorgt Marcelo voor dat dat niet gaat lukken. Het goede storen uiteindelijk van Gern zorgt er nog voor... Dat Marcelo in eerste instantie de bal niet lekker wegjaagt. En in tweede instantie hem inlevert bij Kali. Dus kan Utrecht gewoon doorvoetballen op de helft van PSV. Aan de linkerkant nu met Oor, die de bal richting de achterlijn legt. Daar gaat Bulthuis nu wel een goede voorzet geven. Nee, hij schiet hem over de achterlijn heen. En daarmee is er weer een mogelijkheidje voor Utrecht. Achter de rug na drie minuten, dus de opening in de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV. AZ en Roda hadden misschien allebei wel iets meer punten willen hebben op dat, dit moment. Maar vanmiddag hebben ze er dan alle kans toe. Bas Tichler. Ja, dat geldt dan hooguit van een van de tweede maal gesproken. 0-0 uh, is het na vier minuten waarbij AZ in ieder geval weer kan beschikken over Maarten Martens. Terug naar zijn blessure. De rest van het elftal blijft in feite wel onveranderd. Nou ja, behalve achterin dus waar Rijnen naast nou, zijn twee gele kaarten twee weken geleden tegen PSV natuurlijk niet mag spelen. Eén wedstrijd schorsing kreeg hij dat Wijnaldum. Zijn vervanger is, is toch ook niet echt een verrassing. Want die kwam er ook twee weken geleden in Eindhoven toen in. In die wedstrijd die AZ dan nog niet zo snel mogelijk zou willen vergeten. Maher die toen scoorde is nu aan de bal. Wil eigenlijk schieten maar bedenkt zich en paast de bal naar Berends aan de rechterkant van het veld. Tegen Roda dus dat uh, eigenlijk in de gebruikelijke formatie speelt. Als je dat zo mag noemen want... Brood, de trainer is nog wel wat aan het zoeken geweest. Niet alleen naar de formatie, maar toch ook zeker naar de namen. Hij heeft het nu toch goed deels intact gelaten. Behalve dan de aanwezigheid van Afane. De jonge middenvelder die gehuurd wordt van Chelsea. Die een goede indruk maakte bij zijn invalbuurt. In de wedstrijd twee weken geleden. Hij heeft een basisplaats gekregen. Dat is deels zijn verdienste, maar ook deels te verklaren door het ontbreken van Hupperts. Die wat last heeft van zijn enkel en niet speelt. AZ heeft in de eerste minuten vooral de bal. Is nog niet levensgevaarlijk geweest. Maar krijgt nu wel een counter om de oren. Als Roda er plotseling met vijf mensen uitkomt. Ook middenvelder Mitchell Donald is mede. Wordt geschoten van grote afstand door eerder genoemde Afane. Maar dat heeft hij dan nog niet zo goed onder de knie. Want die bal gaat ruim naast. 0-0. Na vijf minuten. Finale EK Hongbal krijgt Nederlands al kantjes op een gelijkmaker, Andy. Integendeel, Twan. Het is 4-2 geworden voor de Italianen. En de Italianen staan aan slag in de tweede helft van de vierde inning. Hebben drie honken bezet. En Tyler La Torre. Over Italiaanse namen gesproken. Tyler Latorre, speler van de San Francisco Giants-organisatie. Staat aan slag. Dat is een hele goede catcher. Overigens over goede catchers gesproken. Mike Piazza, een van de grootsten in Amerika in de Major League honkbalgeschiedenis. Is een van de coaches bij het team van Italië. Die Tyler Latorre staat aan slag. Heeft één slag aan de broek gekregen. Maar drie honken bezet. Twee man uit. Dat wel. Al een punt gescoord. Doordat Avagnina de derde honkslag in deze wedstrijd achter zijn naam zet. ...een twee hongstacht benen, waardoor Wallio kon scoren. 4-2. Nederland in aanvallend opzicht toch niet veel klaar kunnen uh, maken... ...op de werper van Italië, buiten dan die prachtige homeren van Quint en de Cuba. Maar nu uit de problemen zien te raken... Door Sulbaran, de werper van uh, Nederland. Die even van de heuvel af uh, stapt. Hij is niet eens met het tekentje van zijn catcher. Wil een andere bal gooien dan de achtervanger vroeg. En gaat daar weer staan. Eén slag voor Latorre. Twee man uit, drie honken bezet in de tweede helft van de vierde inning. En Nederland wil zo graag die titel terughalen. Bal wordt geraakt, maar gaat fout. En dan wordt er wel gelopen door de Italianen, maar dat heeft uh, weinig nut als er een foutstof wordt geslagen. Uh, Italianen willen voor de tiende keer kampioen worden van Europa. Nederland voor de 21ste keer maar liefst. En uh, om een of andere vreemde reden geeft de hoofdscheid nu aan dat het één slag één wijd is. Laten we nog één balletje uh, volgen van de werper Baran voor Nederland tegen die uh, goede slagman Tyler Latore. Een keer drie slag, keer vier wijd gekregen. En nu eens kijken wat hij kan doen. Daar komt de pitch van Soeberan. Lijkt me een goeie. Nee, schijnt dat er geen Een wijd, twee wijd, één slag. Nog altijd volle honken voor Italië. En een voorsprong voor de Azzurri. Van 4 tegen 2 tegen Nederland. Hans van Lozenoord kijkt naar de grote motoren... waarvan er al een paar meteen onderuitgevallen waren. Ja, zeker. Dat is natuurlijk Pedroza in de allereerste ronde van de wedstrijd. En een paar ronden later was het Kel Crutchlow, de Engelsman. Die bij de vorige Grand Prix zijn eerste podiumplek in de MotoGP-klasse wist te behalen. Dus Crutchlow eruit, Pedroza eruit. En ja, dan heeft Jorge Lorenzo toch wel het rijk alleen. Hij rijdt op dit moment aan de leiding met nog elf ronden te gaan. Voorsprong van dik vijf seconden op een groepje van vier rijders. Dat knokt om de tweede plaats. Nog steeds Valentino Rossi. Hij verzet zich met hand en tand tegen Stefan Bradel, de debutant dit jaar in deze klasse. De wereldkampioen Moto 2 van vorig jaar. Daarachter rijdt Alvaro Bautista. Op dit moment de snelste man op het circuit. Achtervolgd door Vitcioso. Dus hier ook veel tifosi die het prachtig vinden om al die Italianen in het voorste gelid te zien. En dan nog even op de achtste plaats rijdt Jonathan Ray. Afkomstig uit de superbikes. Hij is de vervanger van Casey Stoner. Die anderhalve week geleden in Australië is geopereerd. De wereldkampioen die er voorlopig nog niet bij is town down out a lane and the battlegrounds we were friends and lovers and clueless clowns I didn't know I was finding out how I'd be torn from you when we talked album Strange Land en Sovereign Light Café. Eerst maar eens even uit de problemen komen, zei Andy Houtkamp net... over die inning van de Nederlanders. Is het gelukt, Andy? Nou, niet echt om. Het staat 8-2 voor de Italianen. En nu wordt het toch wel heel erg moeilijk. Het was een, uh, zoals het zo mooi heet, Broken Bad single. Oftewel de slagman, uh, Tyler Latorre raakte de bal... Uh, redelijk, Maar zijn knuppel brak. En toen rolde de bal uh, tussen de tweede honkman en korte stop door. Daar kwamen punten op binnen. En daarna een enorme uithaal van Mario Chiarini uh, in het uh, linksveld. Een prachtige twee honkslag waar weer twee punten op binnenkwamen. En nu staat het 8-2. En met name de uh, betere werpers voor Nederland. Zoals men had verwacht. Oh, nou, Bas Tiggeler, jij hebt iets gemeld. Een goede goal van uh, Josie Eltidoor, zet AZ op voorsprong in het duel tegen Rodaat, gebeurt al na 12 minuten ruim. Eigenlijk een hele simpele maar doeltreffende combinatie waarbij uh, Elm de bal gekaatst krijgt van Eltidoor, Eltidoor wegloopt uit de rugweg van Bilaart en de bal, nou ja, mee terugkrijgt. En dan vervolgens uit een niet eens al te makkelijke hoek trouwens doeltreffend afrond. komt een beetje aan de linkerkant uit, schiet dan gek genoeg ook nog met links. Je zou zeggen draaien met rechts om de keeper. maar hij doet het met links. De bal gaat buiten het bereik van Filip Courtois, de Poolse keeper in het doel. En zo staat AZ vroeg voor in deze wedstrijd. Rona na 13 minuten 1-0. En dus klinkt Born in the USA. Dat liet je pas ook al bij het hondballen. Absoluut, want hier zijn heel wat spelers die ook geboren zijn in de USA... maar hier nu voor bijvoorbeeld Italië of voor Nederland uitkomen. Mario Chiarini, ik zei het, een twee-hongslag. Prachtige twee-hongslag waar twee punten op binnenkwamen. Maar met name de pitchers waar Nederland het van verwacht had... Martis en Soulbaran, zijn niet in vorm in deze wedstrijd. Worden alle kanten opgeslagen. Nu staat Tom Stuifbergen op de heuvel. En die kan ook aardig hard gooien. Gooit nu een bal van 90 mijl per uur. Nou, dat is ongeveer een 135 140 kilometer per uur. Uh, maar hij moet ook weer uit de problemen zien te uh, raken. Want de derde honk is bezet voor de Italianen. En er zijn wel twee man uit. Het probleem voor Nederland is aanvallend. Te weinig honkslagen, pas drie. Waaronder één solo home run. En dat zal echt moeten veranderen. Het is honkbal, het blijft honkbal. 8-2 is niet onoverkomelijk. Maar tegen deze sterke Italianen zie ik het uh, toch even somber in voor Oranje. We zitten in de vierde inning, tweede helft van de vierde inning. En Italië leidt met 8-2 tegen Nederland. Nederland. Galgenwaard, altijd een lastige voor, uh, vesting voor, uh, voor topploegen. Ook voor PSV vanmiddag, Frank-Wieke uh, Tot nu toe hebben ze het vrij lastig. Er is ook even topoverleg aan de zijkant bij uh, Dick Advocaat, De coach met Van Bommel, die uh, daarbij was. Strootman was erbij, Hutchinson was erbij. Die moeten de boel eventjes opnieuw gaan neerzetten. Want Utrecht komt er toch vrij gemakkelijk doorheen. En dan heeft PSV nog het geluk dat de eindpaas bij Utrecht ontbreekt... om daar serieuze kansen te creëren. Eén mogelijkheid heeft Utrecht gehad. Een grote, min of meer per ongeluk wel eens. Vanuit de spelervatting van de hoorn raakte de bal als laatste en veranderde de bal. Dermate van richting dat Titon tot het uiterste moest gaan om de bal uit de hoek te plukken. Het lukte de Poolse doelman van PSV uiteindelijk wel. Maar Utrecht dus goed begonnen in een open wedstrijd. En ook PSV heeft al een paar behoorlijke mogelijkheden gehad. Nu, uh... Is het spel weer hervat. Van der Gun was geblesseerd. Vandaar dat het topoverleg aan de zijlijn bij PSV even mogelijk was. En nu Wuitens die in de diepte al zoekt naar Duplan. In dit geval ook al één keer gevaarlijk voor Titon opgedoken. Maar net niet bereikt eh, door de paas van Oor die te scherp en te hard was. Anders had eh, Duplan daar alleen voor de doelman met bal en al gestaan. En dan is hij natuurlijk dodelijk. Maar zover kwam het niet. Nu maar Tafs. Goed weggelopen uit de rug van de Hoorn. Van de Hoorn herstelt dat. Klein zetje tegen de Sloveense spits en dan rolt de bal over de achterlijn. En is ook dat probleem voor Utrecht weer opgelost kan Robin Ruiter de doeltrap gaan nemen. Ik zei het al, het is een open wedstrijd... en het bepaalt niet volgepakt Galgenwaard. En ze zijn hier natuurlijk wel betere tijden gewend geweest. Er is hier ook wat druk op de trainer... omdat de prestaties uitblijven. Het voetballen niet leuk is om naar te kijken. En dat is wel wat men hier graag wil. En daar moeten dan ook nog resultaten aan gekoppeld worden. En dan moet je dat maar zien te redden tegen PSV. Het zou kunnen. Vorig jaar werd het bijvoorbeeld 1-1. Dat zou al een heel aardig resultaat zijn voor Utrecht vandaag. Tegen PSV, we zijn een kwartier onderweg. Het is nu nu 00. Hans van Lozenoord die ons weer gaat bijpraten... over de grote mannen en de grote motoren. Ja, die rijden op het uh, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Het circuit dat is uh, eerder dit jaar vernoemd... naar de vorig jaar verongelukte Marco Simoncelli... die hier uit de buurt komt in, uh, aan de Adriatische kust... slechts een paar kilometer bij het circuit vandaan. En de vervanger van Simoncelli in dat team van Gresini... die heet Alvaro Bautista. En Bautista heeft zojuist... de Derde plaats overgenomen van Stefan Bradel. Hij is Dovizioso voorbij gegaan, Bradel voorbij gegaan. Nu op de derde plaats op ongeveer twee seconden achter Valentino Rossi. En dat is van de negenvoudig wereldkampioen een geweldige prestatie. Want uh, zo goed heeft hij nog niet gereden met de Ducati. Het team dat hij aan het einde van dit jaar gaat verlaten. De, uh, Rossi dus op de tweede plaats achter Gorgo Lorenzo. Dat verschil is te groot. Dat is bijna vijf seconden met nog vijf ronden te gaan. Grote prijs van San Marino. Dan we gaan we weer eens even naar Alkmaar. AZ op voorsprong tegen Roda EC Bas Tegeler. Ja, dat was een goede goal hoor van uh, Door. Dat is toch ook alweer nummer 5 van dit seizoen van de Amerikaan. Knap geschoten. Ik zei met links uit een rare hoek vanaf de linkerkant... waar je toch het voor je gevoel beter met rechts kan uithalen. Maar dat deed hij niet. Keeper van Roda zag er niet heel geweldig uit. Courto, de keeper, de pol. Maar ja, dat uh, heeft nu niet zoveel veel zin meer om dat te benadrukken. Want het staat gewoon 1-0 voor AZ. 17e minuut van de wedstrijd zijn we inmiddels. En Roda heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Het was uh, bijna trouwens na nou, wat fouten achterin bij Roda. Is Fledires die weggleed en later nog. Kadar die slecht uitverdedigde bijna 2-0 ook. Maar Valkenburg twee minuten geleden schoot. Een beetje gehaast, maar tegelijkertijd ook heel slap in de handen van die Poolse keeper. Nu een overtreding van Roda aan de rechterkant. Dat levert AZ een vrije schop op. Gaat de bal helemaal naar de andere zijde. Waar Marcellus kan opvangen. Die heeft ongelooflijk veel ruimte. Kan u wat meters maken. Zoekt contact met Berens. Die staat een paar meter over de middenlijn. Die draait naar binnen. Wacht eigenlijk net te lang. Wordt dan door Tamata van de bal gezet. Krijgt hem via Donald Notenbenen met een gelukje weer terug. Kadootje moet er dan aan de rechterkant zelf vandoor omdat er geen steun is. Probeert Tamata op te zoeken. Die zet zijn voet tegen de bal. Komt er wel opnieuw voor de voeten van Berens. Nu maar terug naar Elm. 35 meter van het doel. Eltidoor ingespeeld. Eltidoor stapt wel uit. Maar is net een stapje te laat. En maakt dan een overtreding. En dat is een uh, vervelend overtreding. Waar uh, Afane het slachtoffer van is. Die wilde er eigenlijk met de bal vandoor. En Eltidoor zet de grote klompen er even tegen. En wordt nu bij Vink geroepen. Maar van dat Fink weten we dat hij in het begin van de wedstrijd meestal niet wappert met kaarten. Dat had hij hier als hij het had gewild kunnen doen? Dat had hij 5, 6, 7 minuten geleden ook kunnen doen toen Donald op het middenveld een pittige overtreding maakte. Maar ook toen zei Fink, ik laat het bij reprimanden. Dat kennen we van hem. En dat doet hij dus vanmiddag in Alkmaar ook. 18 minuten en 30 seconden op de klok. AZ staat voor tegen Roda met 1-0 door een goede, knappe goal van Josie Altidore. De eerste wedstrijd van het WK, wielrennen in Valkenburg... met vandaag de ploegentijdrit voor mannen en vrouwen. De mannen kwamen momenteel in actie, De vrouwen kwamen vanochtend al in actie. Ja, Gio, was het eigenlijk een teleurstelling dat de Raboploeg buiten het podium is gevallen? Ja, dat was zeker een teleurstelling. En zeker ook voor die vrouwen van de Rabo ploeg zelf, aangevoerd door Marianne Vos. Maar er waren een aantal oorzaken aan te wijzen. Uh, een van die oorzaken was uh, technisch malheur voor een van de rensters van die Rabobankploeg. Voor de Française Pauline Ferrand-Prévot, die reed lek... Zo leek het meteen al in de eerste kilometer nadat ze net... dat ze smalle straatjes uit het centrum van Sittard waren weggereden. En dat betekende dat de andere vijf besloten om op haar te wachten. Ja, dat is vaak zo'n moment, hè. Wanneer doe je dat? Wanneer wacht je nog op een ploeggenoten? En wanneer ga je gewoon vol door? Nou, ze besloten om te wachten omdat het nog heel vroeg in de wedstrijd was. En om dan al met z'n vijven verder te moeten rijden. Dat is toch heel erg lastig. Dat scheelde toch wel een seconde of 25 à 30. En dat was nou net de tijd die ze tekort kwamen op een podiumplek op het einde van de wedstrijd. 21 seconden zo'n beetje hadden ze achterstand op de nummer 3 in het klassement. Ook een Nederlandse ploeg trouwens. De ploeg van Leontien van Moorselen. AA drink die binnenkort stopt. Wat er verder ook nog gebeurde bij Rabobank was dat na 5 kilometer Provo was weer teruggekomen. En er was toch blijkbaar de organisatiezoek. En toen kwam er een valpartij met Iris Slappendel, een van de rensters, en de opnieuw die Ferrand Prevost. Nou, Allebei uh, natuurlijk uit die waaier. Toen wel met z'n vieren door Slappendel naar het ziekenhuis. Die heeft de sleutelbeen gebroken. Wat betekende wel dat Rabo de illusie in ieder geval op een medaille wel meteen uit het hoofd kon zetten. Ja, betekende in ieder geval wel nog dat er een Nederlandse bij de gouden ploeg zat. Uh, dat AA drink uiteindelijk derde is geworden. Uh, de mannen, de, de echte Matadoren komen straks pas in actie hè? Ja, de echte grote namen die komen straks pas in actie. Want we zijn eigenlijk om half twee uh, een uur en een kwartier geleden zijn we begonnen met uh, rijden. En met hebben we Lotto Belisol hebben we al aan de start of aan de finish gehad. Dat is een van de ploegen, een van de grotere ploegen die aan de start is gekomen. Uh, maar tot nu toe waren het ploegen uh, ik kijk gewoon eventjes, hè. team type 1 Sanofi, dat zeggen jullie waarschijnlijk weinig. rijdt wel een Nederlander in die ploeg, Amerikaanse ploeg Martijn Verschoor. We hebben de continentale ploeg, dus de belofte ploeg van Rabobank hebben we al aan de start gehad. Die zijn op dit moment nog steeds in actie staan voorlopig. Als je kijkt naar het tussenmeetpunt op 38 kilometer als achtste, maar dan moeten al die grote namen nog komen. Dus uh, daar zal uh, zeker geen hoge klassering uh, in zitten bij die ploeg. Nee, het Venijn zit hem hier echt letterlijk in de staart. We kijken dan natuurlijk wanneer Rabobank mag starten, want dat is toch wel een ploeg die zichzelf tot een van de favorieten voor een medaille rekent om 10 minuten over 3. Dus over 20 minuten zullen zij van start gaan. Vacan Soleil, uh, die zal zo meteen over 5 minuutjes gaan rijden. En uh, Team Argos, u weet het wel, hè, de ploeg die zo goed was in de Ronde van Spanje met John Degenkolp, uh, die, uh, die zijn inmiddels uh, gestart. En die zijn inmiddels ook al... Uh, ...bij het eerste tussenpunt voorbijgekomen voorlopig met de vijfde tijd. Maar dat zegt allemaal nog niks. Het is nog heel vroeg in de wedstrijd. En nog even terugkomen op die Ellen van Dijk, want je zei het net al... ...we hebben wel een gouden medaille, toch gewoon hè. Want het is een uh, kampioenschap voor merkenploegen. Een Duitse ploeg, uh, team specialized dat bij de dames won. Maar Ellen van Dijk maakt dat deel van uit. Dat was zeer belangrijk in die ploeg. En zij heeft dus een, uh, of een gouden medaille op zak en Loes Gunnewijk... Die in de ploeg reed van Orica, Australische ploeg. Die heeft zilver op zak, want die ploeg werd dus tweede. Nou, en dan kijk je dan naar Kirsten Wild, Lucinda Brand en Chantal Blaak. Heb je meteen alle Nederlandse vrouwen genoemd. Die in ieder geval een medaille hebben overgehouden aan dit kampioenschap. Want die laatste drie reden bij je AA Drink en pakten dus brons. Eén hey, dingetje nog, Gio. Klinkt dan zometeen voor Team Specialized het Duitse volkslied. En dus ook voor Ellen van Dijk? Klopt helemaal. Ellen van Dijk die stond inderdaad op het podium. en ja, Het is allemaal een beetje onwennig. Hè. Je moet je voorstellen, vroeger werd die ploegentijdrit niet bij de vrouwen trouwens, maar bij de mannen gereden door landenploegen. Uh, toen waren het er nog maar vier die dan mochten rijden, vier mannen. 100 kilometer maar liefst. Amateurs waren dat toen nog. Daar zijn ze in 96 mee gestopt. Maar inderdaad, toen klonk gewoon het Wilhelmus uh, voor die Nederlandse ploeg. En nu inderdaad Ellen van Dijk op het podium bij uh, dat Duitse volkslied. Dat klinkt inderdaad een Zom, beetje raar. Zo ze mee... Uh, nee, ze zong niet mee, maar ze stond wel te stralen op het podium. Maar ze is ook wel Nederlands kampioen de tijdrijden. Dus die heeft een leuk seizoen achter de rug. Okay, dankjewel, Gio. We gaan het hebben over hockey. De vrouwen zijn begonnen met de competitie. Den Bosch-Mop 3-1, dat vinden we allemaal normaal. amsterdam K 5 5-1. Laren-Hurley 2-0. SJC-Oranje-Zwart 0-0. HDM-Kampong 0-1. En dan de Terriers-Nijmegen 5-0. De Terriers, zult u zeggen, ja, uit Heilo gepromoveerd. En thuis met 5-0 gewonnen. Staan ook bovenaan op Saldo. Maar het is het eerste wedstrijdje. Amsterdam K zei ik u, bij de vrouwen was Amsterdam veel te sterk. Er is ook Amsterdam Pinoquet bij de mannen en daar is dus Gerard de Groot. Ja, de landskampioen Amsterdam, de eerste thuiswedstrijd van deze competitie... tegen de buurman Pinoquet. 50 meter verderop het veld van Pinoquet. Twee aardsrivalen. Pinoquet maakt het Amsterdam altijd heel lastig. Vorig seizoen is dat gebleken. Amsterdam werd desondanks kampioen en Pinoquet haalde de play-offs niet. En ook nu is Pinoquet weer uitstekend begonnen. Tien minuten bijna gespeeld, 9 minuten om precies te zijn. Joost van der Vijf Eiken scoorde het doelpunt voor Pinoquet. En Amsterdam kan meteen in die allereerste wedstrijd aan de bak. Want Pinoquet leidt in het Wagenerstadion met 0-1. Hans van Lozenoorn op weg naar de finish van de MotoGP van San Marino. We zitten in de laatste ronde en een pikkelhard duel onder derde plek tussen Bautista en Dovizioso. Twee Italianen die jagen op Valentino Rossi maar hem niet te pakken kunnen krijgen. Rossi gaat ongetwijfeld zijn beste prestatie op de Ducati van Le Mans. Eerder dit jaar gaat hij evenaren en Gorgo Lorenzo gaat de grote prijs winnen. Dat staat zo'n beetje wel vast. Maar dat duel om die derde plaats, dat zal wel doorgaan tot de laatste bocht. En uh, het is bijzonder spannend. Daarachter Stefan Bradel, hij is afgeschud. Vicky Heden die zijn comeback maakt. En daar de aanval van Dovizioso op Bautista gaat net niet lukken. Bautista die rijdt voor wat hij waard is. Die gaat zijn beste seizoensprestatie neerzetten. Daar ziet het nu naar uit. Tenzij Dovizioso hem nog te grazen neemt. Nu gaat Lorenzo over de streep. Hij heeft volop geprofiteerd van de, het uitvallen van Pedroza. Daar de actie van Bautista. Dovizioso naast elkaar nu over de streep. Achter Valentino Rossi, die tweede is geworden. En ja, de computer geeft aan dat. Bautista, derde, is vlak erachter. Dovizioso. En de Amerikaan, Ben Spees, op de vijfde plaats. Hij is in die laatste ronde ook nog Stefan Bradel gepasseerd. we nou, gaan naar Utrecht tegen PSV. Frank Wielaard, 0-0, hè? Ja, ongelooflijk dat het nog 0-0 is. Want Van der Hoorn zegt drie hoekschoppen. Drie keer is hij het eindstation. Hij heeft hem eigenlijk, nou ja, twee keer was het vrij lastig om hem te maken. Maar de derde keer krijgt hij hem tegen de binnenkant van de paal met zijn hoofd. De derde keer oprijdt dat Marcelo zijn tegenstander, de verdediger van Utrecht, compleet kwijt is. En uh, nou, het staat nog steeds 0-0. Dus dat is goed nieuws voor uh, iedereen die PSV een warm hart toedraagt. Maar uh, die problemen bij Hoekschoppen. Je hoeft er nu alleen nog maar op Van der Hoorn te letten. En dat geldt eigenlijk ook voor PSV. Toivon aan de andere kant. de mogelijkheid om te schieten. Schot wordt geblokt door Van der Hoorn. Er staat Matafs buiten spel. Maar het spel kan door omdat Romein Ruiter de bal in zijn handen heeft. Dus er hoeft geen vrije trap te volgen. Maar oei, wat heeft PSV... Ontzettend veel moeite met dit Utrecht in toom te houden. Utrecht komt toch regelmatig voor bij de achterlijn. En dan moet die bal dan voorkomen. Daar zit hem nog het probleem in die eindpaas. Daardoor krijgt Utrecht in het lopende spel geen kansen. Maar in stilstaande situaties dus wel. Dankzij Van der Hoorn. Alleen in de achterhoede, twee schoten met de voet hebben we gezien. Uit hoekschoppen van uh, Van der Hoorn. En bij de achterhoede raakte hij de bal één keer dermate beroerd. Dat ik ook wel snap dat hij het met zijn voeten in ieder geval niet gaat maken vandaag. Dit zal toch echt met zijn hoofd moeten gebeuren. Eén goede kans heeft hij gehad. De beste kans van de wedstrijd van de der Hoorn. Maar hij maakte hem niet, dus is het nog 0-0 in de galkewaard. Mitchell Steenman en Rogier Blink hebben in Italië een terugstellend roeiseizoen... toch nog met een positief gevoel afgesloten. De Duarte Holland 8 veroverde bij de Europese kampioenschappen in Varese goud in de 2 zonder. Het de tweede leider van start tot finish en had na 2 kilometer een voorsprong van ruim seconden seconde op de Spaanse concurrentie. En Laura Smulders en Twan van Gent hebben in het Canadese Abbott Ford een wereldbekerwedstrijd Supercross gewonnen. Smulders wint rest van brons op de Spelen in Londen. eindigt in het eindklassement van de wedstrijdreeks als vierde. En van Gent werd het in het eindklassement derde. We gaan richting het nieuws van drie uur. En dat doen we met de tussenstanden bij AZ Roda JC. De thuisclub leidt met 1-0 door een doelpunt van El Utrecht PSV staat 0-0 allebei na zo'n 5 25, 26 minuten en eerder Herakles NAC 2-1. Wanbeleid en vriendjespolitiek vierde hoogtij in Spanje. 3.000 euro en comidas. In sommige maanden werd 3.000 euro aan eten gedeclareerd. In de crisis beseffen Spanjaarden dat het anders moet. Er was verandering nodig. Tijd voor bezinning. Reset Spanje. voor bueno, no eh, de het land niet gestopt. Het zijn tijden van Volgens mij is dit helemaal geen tijd van stilstand in Spanje. Volgens mij is dit juist een tijd van verandering. Vanavond 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.